12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Mensen met schulden of andere sociale problemen... zijn vaak woedend op de overheid... terwijl ze juist die overheid het hardst nodig hebben. Wat gaat er mis tussen klemzitters en ambtenaren? Hoort het zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst, volgens de AIVD... spioneren steeds meer landen online. Nu het internationaal met Dorad Megens.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 Uh, Iran. En waarom is Nederland dan een gewild doelwit? Omdat er uh, in Nederland allereerst Nederland uh, maakt deel uit van zowel de EU als de NAVO, is er ook een belangrijke partner in. Nederland zit in de Veiligheidsraad uh, dit jaar. En Nederland heeft een uh, ongekend goede infrastructuur op ICT-gebied. En dat maakt dus dat er heel veel informatie hier is. Daarnaast hebben we een grote dienstensector uh, die ook in de ICT uh, heel goed bezig is. En zijn we voldoende beschermd? Uh, ik uh, vind van niet. Uh, ik vind dat we gelet op de ontwikkeling en de snelheid waarmee dat gaat. Zullen we ons beter moeten beschermen naar de toekomst. Nou zegt u dat uh, twee weken voordat we naar het stemmokje gaan. Voor het referendum over die nieuwe wet. Uh, ja, het is geen toeval toch? Wij proberen zo min mogelijk aan het toeval over te laten. Maar dit is niet iets wat ik vandaag voor het eerst zeg. Dit hebben we vorig jaar in het jaarverslag gezegd. Uh, dit heb ik op uh, verschillende presentaties ook gezegd. Dus het is niet nieuw. Maar het blijft belangrijk. Ja, u vindt het wel een belangrijk punt. En u wil ook het liefst eigenlijk dat mensen voor die, voor die nieuwe wet stemmen, neem ik aan. Ik vind dat wij de wet nodig hebben voor de veiligheid van Nederland en de Nederlanders. En als je kijkt naar wat kwaadwillende, hoe die gebruik maken van de moderne technologie. En alle mogelijkheden die dat biedt dan uh, moet je de veiligheidsdienst, als je wil dat die effectief is... moet je ook in de gelegenheid stellen om daar modern op te reageren. Kunt u eens een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld die bedrijfspionage in zijn werk gaat? Hoe dat digitale en dat uh, ja, gewone domein samenkomen? Nou, er zijn verschillende uh, mogelijkheden van. Uh, een voorbeeld van waar digitaal en fysiek bij elkaar komen... is bijvoorbeeld LinkedIn. Als je uh, via LinkedIn een persoon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 Ze willen dat bedrijven daarover elke drie jaar cijfers aanleveren. En als dan blijkt dat er sprake is van ongelijke beloning... en de werkgever daar niks aan doet... dan moet hij volgens het voorstel een boete krijgen. Volgens de partijen verdienen vrouwen gemiddeld 16 procent minder dan mannen. En is dat een hardnekkig probleem. De regering van Sri Lanka heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. De noodtoestand geldt voorlopig voor tien dagen...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 De dreiging bij de middelbare school My College in Spijkenissen is voorbij. Vanmorgen was daar veel politie op de been, werd de omgeving afgesloten. In Hoogvliet is intussen een jongen van 17 aangehouden. Het Rijnmond had eerder gemeld dat iemand uit Hoogvliet... een scholieren mogelijk had bedreigd met wapens. De Britse antiterreureenheid van de politie gaat meehelpen... met het onderzoek naar de vergiftiging van een Russische oudspion. Sergei Skripal en zijn vrouw zijn opgenomen in het ziekenhuis... nadat ze in een winkelcentrum in aanraking waren gekomen met een erg giftige stof. Het is niet bekend welke stof. Toyota stopt nog dit jaar in Europa met de verkoop van diesels aan particulieren. Er is volgens het bedrijf te weinig vraag. Toyota gaat zich nu vooral richten op hybride auto's. Vanaf vandaag zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam de portretten van Marten en Opium weer te zien. Dat is voor het eerst sinds de twee schilderijen van Rembrandt uit 1634 zijn gerestaureerd. Het NOS-journaal. In Myanmar wordt nog steeds jacht gemaakt op de Rohingya. Dat zeggen de Verenigde Naties, die vluchtelingenkampen in Bangladesh bezochten. Eerst gebruikte het leger grof geweld tegen de moslimminderheid... en nu jagen de militairen de Rohingya op andere manieren het land uit. Ze worden uitgehongerd of moeten hun rechten opgeven... zegt correspondent Michel Maas.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 Want veel digitale klokken in Europa lopen een paar minuten achter, zo is gebleken. Oorzaak is een storing in Zuidoost-Europa. Digitale klokken die worden aangestuurd op wisselstroom. Door de storing wisselt de stroom wat minder vaak. De cijfers verspringen daardoor langzamer en dan gaat de tijd achterlopen. De problemen zijn half januari ontstaan. En sindsdien kan de wekkerradio of de klok op de magnetron zo'n vijf minuten achterlopen.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 Druk te maken Marcel van Roosmalen die maakt zich druk over de gemeenteraadsverkiezingen. En dan voornamelijk om het feit dat hij niemand geschikt vindt. Je hoort hem rond half 1 in de nieuwsbv. Eerst nu de ANWB Jolande van der Velden. Ik heb nog drie files in bescherm staan. Door een spoedreparatie op de A4 den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp. Zes, eh, zes kilometer en tien minuten vertraging. De linker is dicht. Ook tien minuten vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum. En ook tien minuten vertraging voor de A28.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 NPO Radio 1. WNN, Varahara. Midden- en en Patrick Lodiers. De NieuwsBV. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Woordkunstenaars uit in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. hun hartekreet voor de stad. En vandaag is het de beurt aan Amsterdam. Straks de liefde en de zorgen. met het woord als wapen na half één. Oh, geen kuchje. Ik val vast in mijn keel. Ja? Ah, ik ben er weer. Goed. Ik wou zeggen, maar nu eerst vastgelopen in een bureaucratisch moeras. De NieuwsBV. Mensen die de overheid het hardst nodig hebben. hebben vaak de grootste hekel aan diezelfde overheid. Hoe komt dat toch? Die vraag houdt publicist en politicoloog Pieter Hilhorst bezig. En daarom schrijft hij voor de correspondentenserie... de sociale onzekerheid. En Pieter is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Vorige week was de aftrap van de serie. En toen deed je een oproep van uh, stuur mij je verhalen... als je vastloopt in het sociale systeem van de overheid. En, en, en, en, Wat heb je allemaal al gekregen? Ongelooflijk veel reacties. Dus ja. bijna honderd mensen die, die reacties hebben gestuurd... van nou, ik loop hierin vast of ik loop daarin vast. Misschien is het best om een paar voorbeelden te geven. Dat, gaat, dat loopt uit één van mensen die, die eigenlijk tegenstrijdige regels te maken krijgen. Uh, de, de, de ombudsman in Amsterdam noemt dat wel... Arre Zuurman noemt dat wel dat je, dat je een rotonde op een rotonde zit zonder afslagen. Dus dat je eigenlijk de ene regel zegt het ene en de andere regel zegt iets anders. Bijvoorbeeld er is iemand die wil haar geliefde van buiten de EU naar Nederland halen. Daarvoor ja. moet ze werken. Dat is, eh, anders voldoet ze niet aan het criterium wat er hier mag komen. Maar ze kan niet, als ze gaat werken, krijgt ze geen kinderopvangtoeslag omdat die geliefde buiten Europa is. Nou, dat zijn twee regels die tegen elkaar inzetten. Dus India. ze kan niet werken omdat haar kinderen dan gewoon uh, alleen thuis zouden blijven nou, zitten. Of, of ze moet kinderopvang hebben, maar die krijgt ze geen kinderopvangtoeslag toe omdat haar partner buiten de EU zit. Dus dat betekent dat ze heeft uitgerekend dat ze dan voor 1,50 euro per uur moet werken. En daar kan ze dus de last niet van lagen. omdat wat ze verdient bijna net zoveel is als wat ze aan kinderopvang kwijt is. Nou, daarbij is eigenlijk de ene regel, belemmert eigenlijk de uitvoering van de andere regel. Ja. En zo zijn er meer. En is dat wat je veel ziet? Dat die, dat die regels elkaar tegenspreken waardoor iemand uh, nou, in problemen zit? Nou, die, als, als die regels elkaar tegenspreken, is dat het meest gekmakend. Dus ja. als er iemand is die geen identiteitsbewijs heeft, omdat die, uh, en dan moet hij uh, en geen woning, dan moet hij eigenlijk om een woning te krijgen, moet hij een identiteitsbewijs hebben. Maar om een identiteitsbewijs te krijgen, moet hij een woning hebben. Moet hij ergens ingeschreven staan. Catch-22. Ja, dat is Catch-22. Ja. Die komen minder vaak voor, maar zijn wel het meest gekmakend. Maar ja. wat heel veel voorkomt, is, is dat mensen vertellen dat, ze, dat, dat, dat hun situatie eigenlijk niet aansluit bij de regels... en dat die regels dan toch de bovenhand krijgen. Dus als iemand uh, die, heeft, uh, die is werkloos, die heeft een baan gevonden... over twee maanden kan ze beginnen en ze werkt nu al twee dagen per week... en die schrijft van ja, en toch word ik verplicht om een sollicitatiecursus te doen... terwijl ik al een baan heb over twee maanden. En dat zelfs degene die de cursus moet geven zegt ja, dat is natuurlijk belachelijk... maar als je het niet doet, word je gekort op je uitkering... omdat je niet aan de verplichting hebt voldaan. Ja. En zo zijn er heel veel voorbeelden ja. waarin, waarin dat... Uh, maar nee. jij vraagt, ik vraag me af, hè. Jij vraagt, je stelt de lezers de vraag: kom met je verhalen. Overigens, niet alleen maar kritieken. Mensen mogen ja. ook positieve dingen uh, aan je melden. Komen ze ook geen op? Oh, die hebben ze ook gestuurd? Ja, ja? oké. Okay. Maar dan vraag ik me een beetje af: ja, als ik nu een mailtje de deur uit doe aan mijn vrienden: van kom met jullie problemen. Dan komen ze ook met heel veel problemen. Met andere woorden, in een maatschappij gaan dingen fout. Is, is dat heel raar? Nee, het is niet raar dat er dingen fout gaan... maar wel dat er op een gegeven moment... dat er, dat er patronen zitten in de dingen die fout gaan. Mm -hmm. Dus dat op het moment dat er steeds wat ik dan noem... dat, dat de systeemwereld, dus de, de, de wereld van de regels... de bovenhand heeft over de ervaring van mensen... dan is dat niet één keer in het geval... dan is dat herhaaldelijk een probleem. Ja. Dus het is steeds dat als mensen denken... van ja, ik zou eigenlijk een uitzondering moeten maken... Dat dat, dat dat niet kan. En we, ik zou willen dat we een overheid hebben... die meer, meer ruimte biedt aan mensen die, die, die, die daarmee te maken krijgen. Om te zeggen van nou ja... in dit in dit geval doen we het zo, want dat is eigenlijk want voor iedereen zich, beter. Op zich, Pieter, volgens mij, ik weet niet precies op welke plek we staan, maar in lijstjes van verzorgingstaat ter wereld staan we nog steeds heel hoog, hè? Ja. we doen het heel goed. Dus als het gaat over, over als je één probleem hebt, dan word je eigenlijk heel goed geholpen. Op het moment dat je meerdere problemen hebt die, die, elkaar, die, die, die op, op meerdere terreinen spelen, dan gaat het vaak mis. En ja. wat voor problemen zijn het dan? Dus armoede en... Nou, nou, uh... Zoals je net noemde, dus als iemand die en geen identiteitsbewijs heeft en geen ja. woning, dan gaan de dingen mis. Maar het gaat er ook over, als er iemand is die, een, die, een, die, die, die schrijft van nou, ik heb een autistische aandoening, en daar krijg ik begeleiding voor. Alleen in de ene week gaat het heel goed met mij. Dan heb ik eigenlijk bijna geen begeleiding nodig. En ja. af en toe is er een crisis. Heb ik heel veel begeleiding nodig. Dus dan krijg ik een indicatie voor een aantal uur per week. Maar dat heb ik niks aan. Want eigenlijk de meeste weken heb ik te veel. En een paar weken heb ik meer nodig. En ja. dan zegt hij van nou, hoe kan je nou tegemoetkomen aan zo'n wens? Maatzorg. Dat, dat, dat is maatwerk, ja. Ja. En de ruimte, dat, dat is natuurlijk het raar. Het is niet alleen dat burgers vaak boos zijn op de overheid... maar dat mensen die voor de overheid werken... daar vaak ook zelf heel erg gefrustreerd over zijn. Dat ze zeggen van, hey, ik kan eigenlijk niet doen wat er, wat er nodig is. Dat vond ik ook mooi aan één reactie. Van iemand uit België, die zei van, nou in België hebben we dit ook. En daar hebben wij nou een, een, een actienetwerk opgericht... van sociale werkers die zeggen van, hey, wij pikken dit niet meer... dat we eigenlijk waarvoor we opgeleid zijn niet kunnen doen. En dat vond ik een mooi idee. Ik uh, ga ook oproepen doen dat er in Nederland ook zoiets moet komen. Dat ja. is een manier om het te veranderen. Nou, heb jij dus opgeroepen ook positieve verhalen. Ja. Wat, wat krijg je dan binnen? Ja, een heel mooi voorbeeld van, ik, van iemand die, die schreef... Van, hey, ik, ik uh, woon in een, in een huis, uh, uh, daar heb ik een huurtoeslag voor gekregen... en opeens kreeg ik uh, van het ministerie een bericht... dat ik al mijn huurtoeslag moest terugbetalen... omdat het huis niet gesplitst was officieel. Ik wist daar niks van, ik heb gewoon een etage gehuurd... maar het blijkt dat in het kadaster dat een ongesplitst huis is. Dus werd het inkomen van mijn buurman, wat ze ook gewoon toegestuurd kreeg... werd opgeteld bij haar inkomen, ja, dan heb je geen recht op, op huurtoeslag. Daar heeft ze over geklaagd, dat zij daar niks van wist. Toen kreeg zij gewoon heel nadrukkelijk één iemand... die uh, naar haar zaak ging kijken. En die heeft ze, kon ze steeds bereiken. In de periode dat ze op vakantie was, zei ze van... oh, ik ben de komende week weg. Dan moet je die persoon hebben. En die heeft contact gehouden tot het was opgelost. Nou, dat is een, een heel mooi voorbeeld. Die zegt van, ja, dit, ik heb eigenlijk meer gekregen dat het, dan dat, ik wilde. Dat, dat, maatwerk, dat wat maatwerk wat Patrick net noemt, kan maatwerken. dat? Zou dat, zou dat op, op veel meer plaatsen kunnen? Ik bedoel, ook financieel gezien. Hè? Ik bedoel, dit, zijn, dit zijn niet de tijden dat je één op één mensen... dat je één nou, iemand op je case kan krijgen. maatwerk per is ook vaak uh, goedkoper. Dus het is dat dat? Dus er zijn, dus een prachtig voorbeeld, want dat wil ik ook in de serie laten zien. Niet alleen maar wat er misgaat, maar ook hoe er al hier en daar in het land gewerkt wordt aan mogelijkheden om het beter te doen. In Zaanstad bijvoorbeeld hebben ze een maatwerkbudget waarin ze zeggen van... Hey, als je met een klein beetje geld nu heel veel zorg kan voorkomen... dan heeft degene die daar in het sociale wijkteam van je werkt gewoon de vrijheid om dat te doen. Een voorbeeld daarvan was iemand die, uh, die een, een echtgenoot had, die was overleden met heel veel schulden. Als je als je niet tijdig zegt dat je de erfenis weigert, dan krijgen al die schulden komen op jouw naam te staan, omdat je gezamenlijk getrouwd bent. Mm -hmm. Nou, moest ze om, te, om de erfenis te weigeren, 120 euro aan Griffie eh, kosten betalen. Om te kunnen zeggen ik wil die erfenis niet en daarmee niet al die schulden. Nou, die 120 euro had ze niet, daardoor dreigt het mis te gaan. En dan krijgen ze opeens 30.000 euro aan schulden in de gesplitst te krijgen. Nou, dan zegt het wijkteam, hier heb je 120 euro. En daarmee kunnen wij heel veel ellende voorkomen. Maar dus dat dit is dus toch het... heel heel eenvoudig dit? Heel eenvoudig. Maar waarom gebeurt dat dan niet veel vaker? Nou, dat is een van de dingen die ik ga uitzoeken. Er zijn al heel veel voorbeelden... waarin bijvoorbeeld met zo'n maatwerkbudget dat gebeurt. Maar hoe komt het nou dat het eigenlijk... dat het dat, dat, dat veel te weinig gebeurt? Nou, daar ga ik een van de, een van de afleveringen... die in het vervolg zitten overschrijven van waar, Hoe dat volgens mij komt en wat je daaraan kan doen. Maar ik dacht dat er ook altijd maatschappelijk werksters... of werkers waren die dan in, op zo'n gezin gaan zitten... of zo'n zo iemand en die kijken van... oké, okay, wat is er nodig? Maar dat is er dus te weinig. Nou, die, die, die, mensen die, maatschappelijk, die, maatschappelijk die maatschappelijk werkers... hebben ja. vaak niet de bevoegdheid om een beslissing te nemen. Dus als er, als er een... een, een en, uh, als er een voorbeeld is, een ander voorbeeld over uh, wat ik in de uh, tegenweg komen in Zwolle, over iemand, een voormalige prostituee, die, uh, die uh, uh, uit het vak is gestapt, die heeft een kamer kunnen huren bij een voormalige klant met haar kind. Maar die klant, wilde, die, die klant wilde meer dan alleen maar de huur. Dus dat liep tot enorme spanning op. Dan komt er een maatschappelijk werker bij die zegt van nou, de oplossing is simpel, jij moet hier onmiddellijk weg. We moeten een andere woning krijgen. Mm -hmm. En vervolgens wordt de aanvraag voor een urgentie voor die woning een aantal keren afgewezen. Waarom? Omdat er wordt gezegd van ja, maar je hebt een dak boven je hoofd. van ja, maar dat is niet veilig, want die uh, huurbaas wil meer dan alleen maar de huur. En zegt van nou, dan moet je je melden bij, uh, bij uh, veilig thuis en dan moet je naar de opvang. Dus dat worden verschillende partijen gaan doen. Dus dan is er een hulpverlener bij betrokken, maar die heeft eigenlijk niet de macht om te doen wat diegene nodig uh, vindt. En het is een zoektocht ook in hoe kan je zorgen dat mensen meer de macht krijgen. Om te zeggen van hé, dit is wat er ja. nodig is, doe het dan ook. Nou, schrijf jij ook van je maakt je zorgen dat de, de, de kwetsbare burger wordt overvraagd. Wat bedoel je daarbij? Nou, als er, als er uh, dat kan ik ook aan de hand van één reactie. Iemand die, die zei van uh, ik, uh, ik ben een periode in mijn leven geweest waarin ik echt een, uh, nou, wat mensen een verwarde, een verwarde man noemen. Mm -hmm. Dus dat het echt flink door de war was. Als ik de moed kon opbrengen om dan uiteindelijk naar hulpverlener, een hulpverlener te stappen, dan wat die, wat die hulpverlener tegen mij zei, van nou eerst moet je dit doen en dan moet je dat doen. En als je dat gedaan hebt, kom dan nog maar eens terug. Ja. Dus dat betekent dat er dat eigenlijk in iemand die dan op dat moment flink verward is, wordt eigenlijk van alles gevraagd wat te veel gevraagd is, waardoor hij zei van ja, ik kom niet meer terug. Ja. Dus dat betekent dat de mensen die eigenlijk de overheid het hardst nodig hebben, het eerst op een gegeven moment zeggen van nou laat maar zitten. En daarmee wacht je totdat de problemen nog veel meer uit de hand gelopen zijn... en dan wordt het natuurlijk nog veel moeilijker om het op te lossen. Nou, nou is dit idee van, ja, want jij hebt natuurlijk een hele geschiedenis... met het helpen van dit soort mensen, of in ieder geval de interesse daarin... nou is het idee dat mensen ook oplossingen kunnen aandragen. Dat ze jou kunnen mailen met... ik wil wel iemand helpen. Ja. Is dat ook gebeurd? Ja, er zijn, er zijn meer dan twintig mensen die hebben gezegd... lezers van de correspondent die zeggen van... nou, ik wil wel een casus adapteren. Dus kom maar op met een voorbeeld. En dan ga je, gaan wij kijken of, of, of ik of, of het maar mij wat lukt. Wat zijn dat over wel... voor mensen? Nou, dat zijn, er zijn mensen die zijn notaris geweest. Er zijn mensen die nu als sociaal werker werken. Die zeggen van, hey, ik heb eigenlijk heel veel ervaring... met hoe je het, hoe je het bureaucratische moeras kan, kan, kan doorkruisen... En en ik wil andere mensen wel helpen daarbij. En het gaat er ja. natuurlijk niet om. Want er was ook kritiek van sommige lezers, van ja, alsof je, alsof je alle mensen die de overheid nodig hebben... kan koppelen aan een buddy. Dit is uh, nee, dweilen met de kraan ga, open. Het da is da niet dat we het onrecht de wereld uithelpen. Casus voor casus. Nee. Maar waarom ik het doe, is omdat ik denk dat je op die manier... leert hoe het systeem werkt. En ook beter begrijpt van wat de reden is dat het soms, soms niet lukt. Maar is het ook... Uh, zo uh, bureaucratisch en zo'n rotonde zonder afslag, zoals jij dat mooi beschrijft, door, doordat we heel veel wantrouwen hebben... en altijd maar meer uh, regeltjes willen hebben... en altijd maar weer mensen weer willen controleren... en dat vooral doen met regeltjes... en niet meer kijken naar de menselijke maat. Zeker, dus uh, veel regels van de overheid lijken er eigenlijk op gebaseerd te zijn... dat we het erger vinden als mensen die iets niet nodig hebben... Uh, uh, het, het wel krijgen, dan mensen die het wel nodig hebben iets niet krijgen. En het voorbeeld heb ik daarbij genoemd, de kostendelers... Norm. Dat gaat er eigenlijk over dat als je samenwoont met meer mensen op één adres... dan is het logisch dat je de kosten kan delen. Dus dan heb je eigenlijk minder een uitkering nodig. Dat is heel begrijpelijk. Maar wat nou als een van die volwassenen toch oh. geen inkomen heeft? Ja, dan zak je opeens onder de armoedegrens. En dat is natuurlijk raar. Want dat betekent dat we eigenlijk zeggen... dit is het minimum wat we voor iedereen eigenlijk als, als basis beschouwen. Dat is het sociaal minimum, de armoedegrens. En dan zijn, nou accepteren we toch dat een paar huishoudens, een paar gezinnen... daar onderdoor zakken. En dat vind ik eigenlijk raar. Maar is het niet ook zo dat um, het goed bedoeld is? Ja, het is heel erg afschuwelijk als je in zo'n situatie zit een soort Kafkaeske situatie je komt er niet uit. Maar dat die, er zijn zoveel regels gemaakt, zoveel uitzonderingen op regels om juist aparte mensen te helpen. En daardoor is ja. het nu een woud van regels geworden. Dat de, dus de intentie was wel degelijk goed. Het was niet dat de overheid dacht, ik ga eens even lekker burgertje lopen pesten. Nee, dat is, ik geloof, niet dat er, dat er, ik geloof ook niet dat er ambtenaren zijn die zeggen, we gaan burgers pesten. Ik geloof niet dat er beleidsmakers zijn die zeggen, we gaan burgers pesten. Dus de regels komen heel vaak voort uit de beste bedoelingen. Niet uit, alleen juist er wordt de juiste rekening te, houden de, met, met uitzonderingsmensen. Alleen er wordt te weinig rekening gehouden dat, als, dat, dat, dat, dat, dat er mensen zijn die niet passen in de regels. Ja. En er wordt te weinig rekening gehouden met van wat er een regel op het ene terrein voor effect heeft op een ander terrein. Het is natuurlijk een, een oud verhaal dit. Hè? Ik bedoel, in die zin, in die zin of, of we dit gesprek nou nu voeren of dertig jaar geleden... of over dertig jaar, ik denk dat... Uh... Ik denk dat er wel wat dingen veranderen. Dus ja. het is de, de, de, de zekere botsing tussen wat mensen ervaren... en hoe de regels, wat de regels voorschrijven is er altijd. Maar er zijn wel een paar ontwikkelingen wat maakt dat het nu erger is. Dus een van de dingen is dat als de overheid heel erg onderdelen van de overheid afrekent op, op de prestaties op één terrein... dan gaat het eerder mis. Dus als je de schuldhulpverlening afrekent op het aantal trajecten... wat ze wat slaagt, dan mm -hmm. gaan ze aan de poort meer selecteren. En dat betekent dat er meer mensen niet toegelaten worden... tot schuldhulpverlening die uiteindelijk op, op een ander terrein... Eh, eh, bij, de bij de maatschappelijke opvang mm -hmm. terechtkomen. Dus het idee... Wat wel noemen bedrijfsmatige overheid, waarin je zegt van iedereen heeft één taak en die taak moet je zo goed mogelijk uitvoeren. Dat ja. versterkt het probleem van die verkoop. Maar even terug naar die, de, de commentaar dat je af en toe kreeg op de correspondent, mensen die zeggen ja uh, lieve Pieter, je gaat echt niet iedereen helpen. Uh, het is hartstikke fijn dat je het in kaart brengt, maar dat is natuurlijk ook niet het doel ervan. Het, nee, doel, is het doel is om uh, inzichtelijk te maken wat er zoal fout gaat. En het doel is wel degelijk om wat mensen aan elkaar te koppelen. En daar ga je ook mee door, met, ja, met dat aan elkaar koppelen. Dus er, er, nee, er, er zijn een aantal mensen die zeggen van ja, ik wil wel gekoppeld worden. En er zijn een aantal mensen die zeggen ik wil wel een zaak aan die ga ik aan elkaar koppelen en kijken wat eruit komt. Maar het gaat er ook om dat je leert welke lessen eruit, uh, dat je kijkt welke lessen eruit te leren valt. En ook kijkt van, hey, soms moeten regels gewoon veranderen. Dus er zijn een aantal regels waarvan ik vind dat ze asociaal zijn en die moeten veranderen. Die hebben te veel averechtse effecten. Maar heel vaak is het ook dat we eigenlijk veel dingen veel beter kunnen doen, gegeven de regels die we nu hebben. Dus door meer maatwerk te hebben, door meer te kijken naar de overlap op verschillende terreinen. Dus dat je niet alleen maar kijkt naar. We gaan het, het allemaal één, lezen in nou, verhalen. Want zeker. je bent pas net begonnen. Ik ben pas Net begonnen. Over vastlopen in het systeem de komende tijd te lezen, dus op de website van de correspondent. Dankjewel, Pieter Hilhorst. De nieuwsbv Met je oude dieseltje van de Ketelstraat, zo via het Filpoplein en dan naar de Steenstraat. Dat zit er vanaf volgend jaar niet meer in, want de gemeente Arnhem gaat oude alle oude vervuilende diesels van voor 2004 weren. En, daar gaat, en daarmee gaat Arnhem veel verder dan al die andere Nederlandse steden. En de, de reden, ja, die laat zich gewoon raden, weet je wel. En bezingen door de Vlaamse band Noordkaap: Er is iets mis met de lucht. Is iets mis met de lucht? Noordkap. De Nieuwsbv, Het allermooiste. Wat mogen we nou niet missen als het gaat om kunst en cultuur? Prominente Nederlanders die vertellen het ons. En vandaag is het modeontwerper Hans Ubbink. Hans, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Wat Hai. is voor jou nou het allermooiste op dit moment? Nou, wat je niet mag missen is Theater Utrecht-Platonov. De bewerking van Thibault uh, de Peu van, um, op het stuk van Anton Tsjechov. Uh, het is vertaald door Jacob Derwig voor wat het, uh, wat het waard is. Jullie weten, ik ben dol op tekst. Ik had het vorige keer over uh, Three Billboards Outside Ebbing en vond uh, daar de dialogen zo fantastisch sterk. En dat vind ik ook bij dit stuk. Maar wat mij het meeste uh, aangreep uh, de, tijdens de première... was de manier waarop deze jonge acteurs... Uh, onbekende of minder bekende acteurs... Uh, de personages neerzetten. En de uh, relatie die... De Peu heeft gelegd tussen de, zeg maar de, de, de 19e eeuwse adel van Rusland en de zeg maar, millennials van deze eeuw. Um, het, zijn, uh, het zijn ook flegmatische uh, personages met uh, moeite uh, voor het kiezen. Wat moeten ze nou doen? Waar draait het leven nou om? Uh, eigenlijk alles wat we van Tsjechov uh, en de verhalen, de, eigenlijk de Russische verhaal, verhalen, kennen over de adel destijds. Dat, Past zo mooi op in deze setting. Eh, dus de, het zijn eh, tien, zeg maar tien jonge eh, mensen, vrienden, die eh, allemaal op zoek zijn eh, en ontkennen dat te dat zijn. Dus, eh, zich voortdurend eh, uitlaten, elkaar vliegen afvangen. Eh, en ik vond het een. Het gaf mij inzicht in eh, hoe weinig we eigenlijk geëvolueerd zijn de afgelopen um, 150 jaar. Uh, het draait nog steeds om dezelfde dingen. We zijn, blijven natuurlijk ook mensen uh, op, op zoek naar genegenheid en contact. En, um, en eigenlijk wat je zag is dat door het spel wat ze spelen... Hè, en um, ik herkende daar ook echt best veel mensen... die ik, uh, die ik in mijn dagelijks leven tegenkom, de manier waarop ze leven... Uh, dat door het spel wat ze spelen, dat ze niet in contact komen met, uh, met anderen... terwijl ze daar juist zoveel behoefte aan hebben... En ik vond het echt zo briljant geacteerd en gedaan, deze, deze voorstelling. Ik vind dat mensen dat niet mogen missen. Plattenhof van Tjechov, Een toneelstuk, maar dan een moderne bewerking. Dankjewel, je modeontwerper ja. Hans Ubbing. NPO Radio 1. Willem-Hein Veenhoven en Patrick Rodiers. De Nieuws BV. In onze serie Spoken Words en de gemeenteraadsverkiezingen... ontvangen we zometeen woordkunstenaar Atta de Tolk over zijn mokum. We hadden ook graag dit Amsterdamse spreekkoor uitgenodigd. Maar ja, pas er niet in de studio. Je hoort hierin optreden tijdens een Europese tour van vorig jaar. Oh, De dreiging bij een middelbare school, de middelbare school My College in Spijkenissen, is voorbij. Vanmorgen was daar veel politie op de been en werd de omgeving afgesloten. Intussen is in Hoogvliet een jongen van 17 aangehouden.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 En vanaf vandaag zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam de portretten van Martin en Opje weer te zien. Dat is voor het eerst sinds de twee schilderijen van Rembrandt uit 1634 zijn gerestaureerd. Die portretten waren 400 jaar privé-eigendom. Maar werden begin 2016 voor 160 miljoen euro door Nederland en Frankrijk gekocht van de familie Rothschild. Dankjewel je wel, Aan we bij Jolanda van der Velden. Een spoedreparatie op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daardoor een kwartier vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en de Dorp. De linkerrijschok is dicht. Vijf à tien minuten extra reisheid voor de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij Schiedam. En bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen met weg op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Tussen amersfoort Vathorst en Strand Nulde een kwartier tot twintig minuten vertraging. En daar is de rechterrijschok dicht. Pas op, nu volgt een mening. De te maken van vandaag is Marcel van Roosmalen. Hoe meer aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen... hoe minder ik de neiging krijg om te gaan stemmen. Ik word zo treurig van het niveau van de gemiddelde kandidaat. En dat komt natuurlijk door de media. Bij Jinek kwam telkens weer cabaretier Martijn Koning op visite... met de volgens hem allerbeste, bedoeld werd natuurlijk... allerslechtste campagnefilmpjes van mensen die ik nog niet in het bestuur van mijn biljartvereniging, ik zit niet op biljart, het is maar een voorbeeld, zou willen zien. En dan is er ook nog De Onderstroom, een serie van Nieuwsuur, waarin verslaggever Jan Eikelboom verslag doet van wat er leeft op lokaal niveau. Ik zag hem door de gemeente Sittard-Geleen ploegen, waar hij liet optekenen dat ze in Sittard een hekel hadden aan Geleen, dat ze in Geleen een hekel hadden aan Sittard, en in Born, dat ook bij die gemeente hoort, hadden ze een hekel aan Sittard en Geleen. In Utrecht slaat de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid om aandacht te vragen voor het gebrek aan betaalbare woningen, maar eigenlijk gewoon om aandacht voor zichzelf te genereren, telkens in een andere wijk in een camper, alsof de andere partijen zich daar niet druk om maken. In Hilversum kun je de kandidaten van D66 opzoeken in het doorzichtige, opblaasbare bubbel, waar ze tot grote hilariteit van zichzelf thee drinken met elkaar. De lijst is te lang. Op de lijst van de PVV in Arnhem staat een waarzegster, de tweede man van het Forum voor Democratie in Amsterdam... heeft zich vanwege zijn ideeën over IQ-verschillen tussen rassen... inmiddels teruggetrokken. Op de lijst van Silvana stond een psychiater... die toch geen psychiater bleek te zijn. Een tolerante D66 komt met een kandidaat... die homoseksualiteit een zonde vindt. Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is een beslukte cabaretier. Je kunt in Amsterdam op Erik Corton stemmen... maar die ge dan geeft hij die stemmen aan iemand anders. En een van de lijsttrekkers in de gemeente Reden heeft bij mij in het handbalteam gezeten. Het gemiddelde kandidaatsgemeenteraadslid is Halbe Zeilstra... is de vrouw met drie benen op de kermis... bestaat niet tussen het volk van Laaf... is de oom op een verjaardag die alles beter weet... en heeft de klok wel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Het lult maar wat met de volksgunst mee. Ik was in Ede, waar alle kandidaten van alle partijen voor duurzaamheid zijn... maar de meesten geen idee hadden wat dat eigenlijk is, duurzaam. Ze vonden het gewoon een mooi woord... Ik woon in een dorp in de gemeente Wormerland. Daar zijn alle partijen voor veiligheid en het milieu. De raarste koppen staren me vanaf billboards aan. Onder één hoofd staat, geef mij vier jaar de kans. En ik denk alleen maar, waarom? Ik weet helemaal niets van jouw aardappel. En het erge is, ik hoef het ook niet te weten... Er zijn mensen, en dat zijn altijd politici... die de gemeenteraadsverkiezingen ook een feestje van de democratie vinden. Als dat zo is, is het de buurtbarbecue. De 75e verjaardag van een tante. Een familieetentje waar niemand zin in heeft. Eigenlijk wil je er niets mee te maken hebben... maar er wordt de hele tijd tegen je gezegd... dat je er wel even naartoe moet gaan. Tijd dat jij op de lijst gaat staan, Marcel van Roosmalen. Nou, dat denk ik niet, Patrick. <lacht> Dankjewel. Nieuws van de NMS. Marten en Opjen die zijn weer te zien in het Rijksmuseum. Het beroemde bruidspaar dat Rembrandt schilderde... werd een paar jaar geleden door Nederland en Frankrijk samen aangekocht. Afspraak was dat het bruidspaar altijd samen te zien zal zijn. En ook de restauratie gebeurde door een team van Nederlanders en Fransen. Algemeen directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum... vertelt NOS-verslaggever Karin Alberts hoe die samenwerking verliep.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 stap gedaan en hebben we het elke keer elke stap met elkaar besproken. En hebben we, dat heeft geleid, denk ik, tot het mooiste resultaat. Ja, het is toch dat je met vereende krachten eraan werkt. En dat heeft ja het is fantastisch geworden, want het is, ze, zijn, ze waren heel erg vergeeld. En wat voor mij het bijzonderste eigenlijk is, je ziet misschien het meeste de witte kragen, omdat die niet meer geel, maar wit zijn, maar het bijzonderste is het zwart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 Samen met woordkunstenaars ontdekken wij in de aanloop... naar de gemeenteraadsverkiezingen hun stad of hun streek. Ze laten ons in eigen woorden hun thuishonk zien... en vertellen ons in de nieuwsbv over de mooie dingen... maar ook over de minder mooie dingen ervan. Na Tilburg en Al van der Rijn is het vandaag de beurt aan Amsterdam. En bij ons in de studio zit woordkunstenaar, schrijver... en jongerenwerker, wat Bejarra. Maar iedereen die je kent, die kent jou onder de naam Atte de Tolk. Dat klopt, helemaal. Dus ik zeg gewoon de hele tijd Atta. Ja, prima. En jij bent, jij bent opgegroeid in, in Dordrecht. Maar ja. jij voelt Amsterdam toch veel meer... Uh, ja, dat is jouw stad, toch? Ja, ja ik ben um, op een bepaald punt naar Amsterdam verhuisd. En ik, ik heb het daar zo naar mijn zin uh, gehad. Ik voelde me zo thuis. Dus ik dacht, dit is gewoon mijn stad. En dat is ook de stad waar ik een toekomst wil maar hebben. Maar je woont er niet meer? Nee, nee ik ben eigenlijk uh, weggepest uit, uh, uit uh, Amsterdam. Ik zat toen in een slooplijstwoning. En ik moest op zoek naar in huis, want ik had nog een maand. En uh, toen dacht ik, nou, waar moet ik gaan wonen? Ik schreef af en toe in Haarlem. Toen dacht ik, waarom ga ik niet even tijdelijk in Haarlem zoeken? Ja. Toen heb ik daar iets gevonden, maar uh, ik wil heel graag terug naar Amsterdam. Haarlem is ook leuk, maar het is geen Amsterdam. Ja, en, ja eh, Amsterdam heeft vorig jaar afscheid moeten nemen van ja, de burgemeester, onze geliefde burgervader, eh, Ebert van der Laan. Ja. En jij kende hem, hè? Ja, ik kende hem. Ja, Ik heb hem een paar keer ontmoet. Hoe is dat keer. gegaan? een paar keer wat leuke klussen voor hem uh, mogen doen. Een herinnering die me bijstaat is de Mayors Challenge. Een, uh, een wedstrijd tussen burgemeesters vanuit heel Europa, volgens mij. De hele wereld, maar dat weet ik niet zeker. Toen uh, mocht ik daar een tekst te plekken schrijven. Dat is natuurlijk uh, mijn werk. En toen uh, kwam hij naar me toe en vertelde hij dat hij het grandioos vond wat ik deed. En toen hebben we een heel leuk gesprek gehad. En toen... Um dat was één op één. Toen kwam er toevallig een fotograaf voorbij. En die zei, kan ik een foto maken? Maar we wa wij waren allebei aan het roken. Dus, en automatisch, zonder dat we het met elkaar overlegden... deden we op voor op de foto onze sigaret achter onze rug. Ja. Dus we staan lachend op die foto. Met onze sigaret die we verstoppen. Nou, dat, dat vergeet ik nooit meer. Dat schept een band. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Wat, wat vond je zo mooi aan Ebert van der Laan? Um, dat hij altijd voor... Uh, voor verbinding stond. En dat hij ook, uh, hij durfde gewoon aan te pakken... en hij durfde ook te zeggen wat hij dacht. Um, hij was niet altijd politiek correct. En dat is zo, dat, daarom, dat maakt hem zo goud eerlijk. Was het wat dat betreft eigenlijk ook een woordkunstenaar? Omdat hij als politicus gewoon durfde te zeggen waar het om ging? Zeker, hij, ja, ja, vind ik wel. Hij schreef het dan niet op, maar um, de manier hoe hij zijn woorden inzette... Dat was zo raak dat het, dat het mensen gewoon. Hij kreeg mensen met zich mee. Ook mensen die niet dezelfde politieke voorkeur als, als hij had. Um, dus ja, dat is gewoon mooi om, om te zien dat een burgemeester dat kan doen. Dat is denk ik wat een burgemeester moet doen. En niet elke burgemeester doet dat. Zeker voor zo'n stad als Amsterdam. Ja. En jij hebt uh, speciaal voor ons je gevoel voor Amsterdam, over Amsterdam, op ja. papier gezet. Dat heb je ja. vanochtend geschreven, Ja, ik heb het net ter plekke geschreven. Het is echt uh, live bijna, ja, live ja, geschreven. Ja, ik heb net, net mijn pen neergelegd, bij wijze van. Nou, je pen neergelegd, dan is de microfoon voor jou. Dank je wel. Het is bijna tijd voor de verkiezingen van de gemeenteraad. De selectie van de partij of persoon die het verschil in jouw gemeente maakt. Die jou steunt in wat jij meemaakt. Wie houdt het voor jou leefbaar? Wat zijn de belangrijkste thema's waar zij zich op richten? Welke lasten kunnen zij verlichten en waartoe wil je ze verplichten? Wie is het populair en wie doet er aan populisme? Wie houdt alles vaag en bewust mistig? Is dit een kruispunt waar je moet kiezen tussen links of rechts? Waar worden we in meegesleept behalve de sleepwet? Is dat dicht genoeg bij ons bed of moeten we het hebben over woningsrecht? Prijzen reizen de pan uit, in bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam. En wat is daarvoor de oplossing? Wie heeft het masterplan? De nationale verkiezingen maken ons, als toeschou maken ons toeschouwer als het theater. Gemeenteraadsverkiezingen gaan over wat we in de wijken meemaken. Ligt de buurt onder vuur? Is het vijf voor twaalf in het allerlaatste uur? Staat de boel op instorten en gaat het nooit beter worden? Of zijn het slechts een paar drempels en wat hordes? De verstedelijking. Heb jij er last van? Olympische Spelen, was, was dit nou het gastland? Wijken breiden uit, steden bruisen van het leven. Worden er in die ontwikkelingen niet wat mensen vergeten? Woningtekort, waar moeten we leven? Jongeren kunnen dakloos worden of wonen in containers. Hotspots die oppoppen in de grote steden. Voor Jan Modaal of Ali Normaal is de hoop verdwenen. Toeristenstromen stromen over, van de binnenstad naar de wijk. Je wilde de grenzen toch dicht hebben. Waar blijft die tweede afsluitdijk? Amsterdam. Ze noemen het verkeer omdat het vaak verkeerd gaat. En je vindt sneller een vuurwapen dan een parkeerplaats. Sommige jongeren denken, politiek? Ik stress niet. Ik kijk liever op YouTube nog een keer badder tegen Hesdy. Politiek is bullshit, bla bla in de essentie. Fake news, fake verkiezingen. Echt, ik stem niet. Politieke partijen die voor de quota kleurlingen betrekken die vervolgens zo beschamend zijn dat je je ogen wilt bedekken. We spreken over diversiteit, maar er ontstaat een rare realiteit... verkoop je roots nooit, want je krijgt gegarandeerd spijt. In plaats van over achtergrond te vertellen... dat het voor gelijkheid niet uitmaakt... deed een vrijman uitspraken die beter passen bij een huisslaaf. En die islamisering, dat is toch een groot probleem... wat doet die islamitische woordkunstenaar eigenlijk bij Radio 1? We mogen verbinden in plaats van gebedshuizen aan te vallen... We zullen altijd last hebben van radicale gevallen. We mogen de moed niet laten zakken en elkaar opvangen. We delen de stad en het land dus ook dezelfde belangen. Niet te links, niet te rechts, samen rechtdoor. En gebruik die stem, zodat iedereen in de stad hem hoort. Zo, En dat even net geschreven. Ja, ja. Goh, altijd ja. een tolk. Yes. Je hebt nogal wat op je lever, zeg maar. Dat is grappig, want ik heb een vervette leven gehad. Ja. Dat wist je niet, maar ik heb nogal wat op mijn lever, inderdaad. Voordat dit een heel erg gezondheidsgesprek wordt. Maar is het ook therapie van jou om van je af te schrijven? Zeker weten, ja, tuurlijk. Um, ik. Um... Het is gewoon een, een, een uiting van emoties. En, en bijvoorbeeld, ik twitter bijna niet meer. Ik zit bijna niet meer op Facebook. Maar er gebeuren natuurlijk alle, allerlei dingen waar je als mens op wilt reageren. Ook als, als burger in de maatschappij. Burger is zo'n raar woord, want dan denk ik aan frietjes. Maar weet je, het is, het, het is gewoon. Um, het is een manier om het van je af te schrijven. En dan ben je het kwijt. Nu heb ja. ik het gedaan en dan ben ik er vanaf, hoop ik. Maar, maar je, jij werkt met jongeren, toch? Yes. Ja. Yeah. En, en je zegt net aan het einde ging het stukje over uh, wel of niet stemmen. Ja. Wat, wat denken zij? Gaan zij stemmen? Zijn ze geïnteresseerd? <laughs> Absoluut niet. Nee. Nee, nee sorry. Nee, ik, De ik, jongeren vraag, waar nou, ik mee ik werk. Maar ik wist al wel een beetje wat je ging het zeggen. Het is maar... ook een bepaalde, bepaalde slag jongeren waar ik mee werk. Dat ja. moet ik er dan wel bij zeggen. Het is niet dat... Uh, geen enkele jongeren wil stemmen. Maar hmm. als je kijkt naar um, de belevingswereld van jongeren, dan is politiek um, het kleinste stukje van de taart. En wat voor slag jongeren is het waar je, waar je het nu over hebt? Nou, um, waar ik nu mee werk, zijn um, jongeren die een beetje door de maatschappij zijn uh, afgeschreven. Of jongeren die vastzitten in een, in een instelling. en dan, uh, Maar die, die hebben dus eigenlijk wel andere dingen aan hun hoofd dan ah, nadenken absoluut. over politiek. Precies, maar dat is dus, dat zijn wel. Uh, die hebben ook stemrechten. En die moeten ook door politici worden, worden aangesproken of betrokken. Ik nee, ben het helemaal nou ja, mee eens. Maar er zijn natuurlijk zou... ook genoeg jongeren die, die zich enorm betrokken zeker voelen. Zeker bij dat bij mij. Ja, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar je zou maar. ze ook kunnen aansporen. Allo, jullie hebben wat nog wat van je leven te maken. Jullie zeker. hebben wat bij te winnen om op, op de juiste partij ja. te stemmen. Nee, maar die gesprekken heb ik ook wel. Ja. Alleen dan gaat het, wat ik zeg in die tekst... dan gaat het vijf minuten later over Badrari tegen Hesdy. Nou, dat ja. was ook een hele leuke wedstrijd. Daar was ik Toevallig, ja, het was, een leuke toevallig was ik daarbij. Ja. Ja. Ja. Maar ja. wat keertje. natuurlijk ook opvalt... en wat je eigenlijk ook al aangaf... Uh, voordat je met je woordkunst begon... was de woningproblematiek ja. in, in, in, in Amsterdam. Ja. Wat, wat frustreert jou zo? Nou, um, wat ik zeg in die tekst, het, is, het, het lijkt een beetje een voorbereiding van jongeren worden voorbereid op, op dat ze dakloos gaan worden. Want je kunt alleen nog gaan wonen in containerprojecten, zeg maar. Um, dat is natuurlijk een, een grap, maar er zit wel een kern van waarheid in. Er is geen ruimte. Vooral in een stad als Amsterdam, um, binnen de ring, zoals ze dat dan zo mooi noemen, uh, ja. kun je gewoon bijna niet terechtkomen. Ja, misschien als straatmuzikant of weet je, maar voor de rest. Maar voor jongeren is geen plek. Nee, nee, helaas niet. En uh, daarom is het ook goed. Er zijn genoeg projecten in Amsterdam die juist jongeren in hun kracht zetten... en die ook het woningprobleem oplossen door middel van terugbetalingssystemen. Weet je, Dus ze, ze krijgen dan uh, woningen in een bepaalde wijk... en dan doen ze iets voor de leefbaarheid van die wijk. Dat is er natuurlijk ook. Maar ja. er zijn genoeg jongeren die ook daarin niet worden meegenomen. Maar... Of dit, is, dit, is, dit probleem adresseer je. Laten we het even bij dit probleem houden. Want je ja. hebt er zelf ook mee te maken gehad. Daarom woon je nu in Haarlem en wil je weer terug ja. naar Amsterdam. Maar is dat heel moeilijk. Omdat ja. we, maar jij hebt dus vaak klussen voor uh, Amsterdam. Weet je dan, dan, dan, ja. en, en dan heb je ook zo'n mooi uh, optreden. Mm -hmm. Wordt er dan naar jou geluisterd door de ambtenaren? Nou, ja. Er wordt zeker naar mij geluisterd. Maar ik ben natuurlijk voor de borrel. Hè, dus ze zijn me ook snel weer vergeten. Um, maar er wordt, er wordt zeker naar mij geluisterd. Jij treedt op voor de borrel. Ja, die, voordat de borrel er Ja, precies. Want je zegt ja. nu, ik ben daar voor de borrel. Nee, dus ik, ik ben jij er niet naar, voor de borrel. Je vette leven ik treed... staat aan te dikken. <laughs> nee, klopt. Nee, ik, ik ben er, Voordat de borrel begint, uh, doe ik vaak de afsluiting. En dan komen heel vaak ambtenaren naar mij toe. Die zeggen, dank je wel dat je ons herinnert... aan wat ons vak zo belangrijk maakt. En maar daarin moet ik zeggen... ik, ik ik ambtenaren ook vaak in mijn teksten, omdat zij dan de opdrachtgever zijn. Dat vind ik gewoon leuk om daarmee te spelen. Maar ik zie ook een verjonging van die ambtenaren. Er zijn ook super hippe, hippe is een beetje een woord waarmee je moet oppassen... maar er zijn um, mensen, jonge ambtenaren, die volop in de maatschappij en in het leven staan. Dus het is niet meer een bepaald type mens. En dat is een goed, goed teken. Ga ja. je stemmen? Ik ga stemmen. Ik weet nog niet op wie... Maar ik ga stemmen. Ach, gewoon omdat het kan. Maar gewoon omdat. Het, dat is toch wel. De, ja, de, nee, de gewoon omdat. Het, nou, ik ben, ik ben niet echt overtuigd van dat het echt een verschil maakt. Weet je, daarin kun je me nog niet zo snel overtuigen. Maar gewoon om het principe dat het kan. Stem dan maar gewoon op de beste van de slechtste, zegt mijn vader altijd. Als je, nou, de, als, je, als, is, als je het echt niet weet. Dat is hè? Een, ik, ik zeg dan... niet dat ik ze allemaal slecht vind, hoor. Helemaal niet. Maar ik, ik heb niet, uh, nog niet de persoon gevonden waarvan ik denk. Deze persoon gaat het, gaat het doen. Voor en mij. als je dan één boodschap wil meegeven aan de gemeente, wat is voor jou het meest prangende punt? Um, jongeren zijn de toekomst. Dat is, dat is eigenlijk uh, mijn punt. Nou, lijkt me duidelijk. Blijf ja. schrijven. <laughs> ja, ga ik zeker doen. Absoluut. W wil je een revolutionair plaatje? Uh, ja, waarom niet? Nou, maar. <laughs> Dankjewel, je Altijd de tolk.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 Don't you know, talking about a revolution sounds, yes poor people gonna rise up and get their share, poor people gonna rise up and take what's theirs. By the Revolution. Roelof van de redactie. Dit is Mijn over. Patrick Lodiers. We gaan wedden. Gisteren ging de weddenschap over de Buma Award. Onze eigen hoorspel: de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Dat waren verdomme nog eens tijden. Was <laughs> namelijk genomineerd voor een Vormgeving Radio Buma Award. En jij, eh, willen mij of jij, Patrick, of jullie beiden? Ik was er niet, ik heb samen, geen idee. Ja, samen, jullie samen. werden met radiofan en AD-columnist ja. Vincent Bijlo... En eens even luisteren wie volgens jullie die award mee naar huis zou nemen. Ik ga toch, en dat zeg ik niet om jullie te pleasen... Ja. Maar ik ga echt voor de 100 jaar. Ja, maar ja. Wat moeten wij nou zeggen? Dat Wat is wij... moet ik nou zeggen. Kies ik voor onze collega Domien. Ja. Het jinglepakket van uh, Domien. Ja, het jinglepakket van Domien. Zo'n prestigieuze award was het. Uh, het Radio 2 programma De Roadshow ging er met de prijs vandoor. Van mm. harte Jan Willem. Hartstikke leuk. Ja. Dan vandaag. Vandaag wordt het rapport Bedrijven Monitor Topvrouwen gepresenteerd. Er is staat of het topvrouwenquotum over 2017 is gehaald. Sinds 2013 moeten bedrijven streven naar 30% vrouwen. In het bestuur. Dat doel had eigenlijk voor 2016 gehaald moeten worden, maar toen zaten we pas op 15 procent. Over het precieze percentage werden we met ondernemer Annemarie van Gaal. Annemarie, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Gaat het eigenlijk goed? Gaat het beter met de topvrouwen in Nederland? Nou, het gaat denk ik mondjesmaat beter. Dus ja, jij zei net, we werden uh, samen, maar ik denk dat het ja, er zal misschien 2 procent bij zijn gekomen, maar niet meer. Oeh. 2%? Dat is echt wel matig. Heb jij nog tips voor vrouwen die carrière willen maken... om dit even een boost te geven? Nou ja, sowieso denk ik dat het bedrijfsleven... dat we nu genoeg gepraat hebben en dat het quote... Ik ben altijd een tegenstander van het quotum geweest. Maar ik denk, ja, nu heb je toch echt wel de boel laten versloffen. Dus nu moeten we ja? toch echt wel aan dat quotum uh, gaan werken. En ik denk dat uh, vrouwen in de top... Uh, ik ben zelf ook commissaris bij een aantal bedrijven. Dat we toch altijd moeten zorgen en altijd moeten um, het, de, het bestuur moeten wijzen op nog meer vrouwen. En het ook monitoren. En ook monitoren over de salarisverschillen tussen man en vrouw. Want dat is natuurlijk ook onderdeel van dit hele probleem. Ja, maar um, nou, nou hoor je ook altijd, Annemarie, ik heb uh -huh. daar zelf helemaal geen ervaring mee. Maar goed, je hoort het toch, dus het zal zo zijn dat vrouwen aan top, alsof ik daar zit, maar goed, elkaar niet steunen. Is dat zo? Nee, dat, dat, dat hoor ik ook altijd. Maar dat vind ik dus totaal niet het geval. Want nee. eigenlijk alle vrouwen die ik ken uit mijn kring... die ook allemaal commissaris zijn... of ook allemaal in hoge posities zijn... die uh, steunen juist vrouwen uh, enorm... En nou, die doen er alles ja. aan om dat quotum omhoog te halen. Nou zie je, misschien moeten we dat argument dan eens even eruit gooien. Want dat, dat, ja, ik hoor dat ook niet zo vaak. Maar dat, dat lees je dan? Of dat zeggen mannen dan? Die vrouwen Ja, dat niet is duinen, dan maar... heel makkelijk, denk ik. Maar dat, dat is het niet. Nee, ik denk dat eigenlijk... Uh, he, want we zeggen ook vaak van ja, vrouwen willen niet. Of he, ze hebben ook de keuze om thuis te blijven voor de kinderen. En dan missen ze juist een hele belangrijke fase in de opbouw van hun carrière. Hm. Dat is ook allemaal zo. Maar ik denk dat vooral de overheid zich achter de oren moet krampen. En um, de kinderopvang in Nederland toch even wat anders moet regelen. Dan nu, dan nu gedaan. Annemarie, ik moet even naar, naar onze presentatie duwen Want we moeten nog, nog wedden. Jij zegt mm -hmm. 2% erbij. Dan zouden we op 17% uitkomen. Ja, klopt. Zullen wij gewoon zeggen dat de 30% behaald is? Nee, nee. nee hè? Nee, net maar lijkt mij ook me. niet. Ik zeg wel nee. 20% durf ik ja, te zeggen. Maar jij bent ik, een topvrouw. Ik vrouw. ga wel met je mee. 20%, 20? Ja. Ja, ja, 20, procent 20. om 20. Ja. 17%. We wedden, Annemarie, kun je winnen. Een toppertje een drankje. En het breezer ananas. <laughs> en ook een dubbele whisky bij. Hm? <laughs> lekker. Mm, lekker.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 Verkiezingen? Stem Robin Hood! Stem. Wacht, stop dan. Een sprookje voor volwassenen. leren, kan je leren. Koop je tickets voor Robin Hood via toneelgroepaustpool.nl Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe?